Slam phone fuck Tuurlijk, het moment waar je over mee moet kunnen praten, ook vandaag deze maandag, de 14e mei 2012, het Slam Phone Met de centrale vraag vandaag, komt een schade glasherstelbedrijf ook als je de ruiten van iemand anders inpleurt? Welkom bij Carglass, een ogenblik geduld alstublieft. Een goedemorgen is voor je Robin, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, goedemorgen met de Gaathuis, hallo Goedemorgen. Ik heb een, uh, een, even een korte vraag. Ja? Uh, ik ben uh, gisteren ontslagen bij mijn baas. Dat is heel vervelend. Ja, dat is uh, inderdaad heel vervelend. Uh, hij zei, uh, ja, je gooit je eigen glaas een beetje in. En nu uh, heb ik uit woede per ongeluk uh, wat uh, autoruiten bij hem ingegooid voor de zaak. Oké. Zaak op dit moment. En uh, ik voel me er toch een beetje uh, lullig over. Ja. Dus ik voel me af of ik uh, eventueel op uh, mijn kosten die... Uh, Ruiten kan laten herstellen, er zit iets meer in dan uh, een sterretje. Oké. Okay. Uh, het gaat om de vooruit, of? Alles. Gewoon vooruit, achter, zij. Alles. Uh, Oké. Okay. Tenminste, van zijn eerste bedrijfsauto. Ja. Ik sta nu bij de tweede en ik zat te denken om die ook. Uh, ja. Hoppakee. De tweede ook. Ik uh, krijg aanvallen, snapt u? Ja. Dus het is nogal. Hop. Uh, is niet echt te beheersen, dus ik vroeg me af of u in ieder geval voor drie auto's uh, wat kan sturen voor de ruitenstel. Oké okay, meneer, um, als u heel even een heeft. Het gaat om drie minis. Het zijn lease-auto's. Als u heel even een bandjave ben ik zo beter. Ja, oké. Okay. loodzak. Had je me er maar niet uit moeten gooien. Meneer, bent u serieus? Ja. Nogal. Oké, okay, want u, u bent nu ruiten aan het inslaan. In Tilburg. Af, In af. Tilburg. Ik kan me niet, ben zo kwaad. Die me eruit geflikkerd heeft. Ik vroeg me af, kunt u wat sturen? Voor drie auto's. Het is ja. gaat om de vooruit, de achteruit en de zijraampjes. Oh, het is uw e Het is uw eigen auto. Het zijn drie leaseauto's van de zaak. Oh, dat klinkt niet zo mooi allemaal. allemaal nee, hoe uh, snel op. kunt u hier zijn, want ik sta niet voor mezelf in. En uh, wat vindt u baas ervan, dat u daar... Uh... Dat weet ik niet, die zit binnen in de meeting. Oh. Ben ik ervoor verzekerd? Dat, uh, dat heb ik geen flauw idee, want het zijn niet uw auto's, begrijp ik. Het zijn niet mijn auto's, nee. Van de oh. baas, waar ik ben ontslagen gisteren. En bij welk bedrijf uh, werkt u, meneer? Of werkt u? Bij Van der Valk Accountants, in Tilburg. Van der Valk Accountants. Ze zeggen altijd dat het zo snel gaat bij de carglas, maar uh, Ik krijg er zelf een beetje pijn in mijn sterretje van. Oh ja, dat geloof ik zo. Nee. U heeft niet echt haast, hè? Heeft u nog meer te doen? Ik heb nog meer te doen. We kunnen er ook wel wat oudertjes bij u denk ik... Uh, op, de sneeuw, op die manier. Dat kunt u altijd doen, meneer. Dan ga ik u zo meteen even terug. Ja, schiet maar op. Oké, okay, tot ziens. Dag! SLIMME